is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tenpoer.nl. Fris voor een prikkie bij Trekpleister. Nu Fleuril Renew Wasmiddel 3 voor maar 25 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl 10 uur goede avond. Het Key Music Nieuws van nu.nl Marcel van Beest. Goedenavond. Sporen zijn er van een vermiste Mick uit Helmond. De jongen van 19 zou vanochtend zijn gezien in Asten. Dat is niet ver van Helmond. Politie heeft er meerdere tips over gekregen. Weer de omroep Brabant. Al die tips worden nu nagetrokken. Mick is verstandelijk beperkt. En liep afgelopen nacht van huis weg. De Veiligheidsdienst hield begin jaren 60 Surinamers in Nederland in de gaten. Dat blijkt uit informatie van het Nationaal Archief weet de NOS. Vooral mensen die zich uitspraken tegen racisme en kolonialisme. Ook waren er spanningen voordat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Beide landen botsten over geld voor ontwikkelingssamenwerking. 25 gewonden bij een raketaanval in de Oekraïnse stad Kharkiv. De aanval was op een appartementencomplex. Op dat moment waren de meeste slachtoffers in winkels... en in een café onder het gebouw. Rusland zegt niets met de aanval te maken te hebben. Het land beweert dat er in het complex... een Oekraïns munitiedepot is ontploft. En leuk nieuws, vanuit dierentuin Gaya Zoo in Kerkranen... daar is op nieuwjaarsdag een babygorilla geboren. Moeder en jong maken het goed kunt ze daar in kerkraden bewonderen. De dieren zijn westelijke laaglandgorilla's. Meerdere woordwaarden. In het beeld een bedreigde soort. Jij hebt Scrabble gewonnen, hoor. Zeker. Is, is vaak mag je dan als mag iemand in Nederland een naam bepalen. Is dat nu ook weer? Of ze... Nee, oh, dat, dat, dat vertelt het verhaal eigenlijk niet. Ah, daar nee, even, vanavond, ja, dan gaan we, we nog op terugkomen vanavond. Gaan we even nadenken. Ja, zeker. Het weer over weerplaza. Komende nacht opnieuw winterse buien. Op sommige plekken kan er wel tot 10 centimeter sneeuw vallen. En het gaat 3 graden vriezen. Morgen ook winterse buien met maximaal 4 graden. Maar zo dankjewel. De verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, doe alsjeblieft dus voorzichtig als je de weg op gaat. Echt, ik heb vandaag foto's gekregen van de A16. Daar kon je letterlijk op schaatsen. De Elfstedentocht had je op de A16 kunnen doen. Uh, geen uh, vertragingen die nu op AW staan. Wel controles langs de A12 naar Arnhem, 148,8. En de A20 naar Rotterdam bij 38,0. Q-Music. Stefan Bouwman. Het is weekend en daar proosten we op met Shaboosie. Dit is een song op Q-Music.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 And it's still Every second let you in en zee. En eyes closed op je music. Zometeen de alarmschijf van deze week van Thomas Gray. weet niet of je hem al kent. Ja, misschien als je actief bent op TikTok. Maar eerst net hadden we in het nieuws het over het weer. Het kan namelijk nogal glad zijn op de weg waarop cheert zei... In Ziels-Vlaanderen niks aan de hand, hoor. Geen sneeuw. Alleen een beetje vorst. Voor de rest niks. Ja, in Ziels-Vlaanderen zijn we veilig. Dat is fijn. Hier in Amsterdam is het op zich ook wel oké. Okay. Het was vooral in Rotterdam in de A16 vanmiddag... Echt hommelus En op de A50 kon je echt schaatsen. Zo glad was het ijs daar op het wegdek. Inmiddels hadden links en rechts wel wat meer gestrooid zijn. Toen al bijna 7 miljoen kilo. Inmiddels is het alleen maar meer geworden. Uh, Geert, hoe is het in Friesland? Uh, wel koud, maar geen sneeuw nog. Tenminste, geen bij ons... sneeuw? Nee, helemaal niks nog. Nou, vind je dat jammer of ben je daar blij mee? Jammer. Nee, jammer. Jammer, ja, dat is toch wel leuk, hè? Ja. Toch zo'n verlaten witte kerst? Ja, nou ja, oké. Okay. Ik heb mijn kerstbomen buiten nog staan, dus ik ken een mooi weerbouwer morgen. Want ja. Ze verwachten wel sneeuw vandaag, dus ik ben benieuwd. Ja, ja, want dit weekend kan het tot 10 centimeter vallen, Geert. Nou ja, euh, euh, eerst eer zien dan geloven, zegt Simon. <nij? <nij <een defense> ja, je bent een nuchtere Vries of je bent het niet, hè? Zo is het ook. Nee, ze verwachten 19 mm water. Nou, dat geeft uh, 1 mm is een centimeter sneeuw. Dus ja, dan zouden 19 centimeter moeten vallen, maar halen. moet eerst eer zien en dan geloven. Ja, we gaan het merken. Morgen worden we of wakker in een winterwonderland... of in een soort drappen, één van de twee. Nou, dat. Ja. <nijfie> Hoe is het verder? Hoe nou, ben dat. jij de vrijdagavond aan het vieren? Uh, nou, we zitten weer lekker op ons vertrouwde plekje in het hok. We hebben net weer eventjes uh, uh, ons lichaam doen onderdommelen in de hot tub. Oh, wat heerlijk. Die, uh, die zit weer rond de uh, 38 graden, dus uh, oh, het was lekker. Ik het, zit nou na te zweten. <laughs> het maakt helemaal niet uit of het gaat sneeuwen. Jij hebt het gewoon lekker warm in je hot tub. Ja, ja, het is hier uh, lekker warm inderdaad. Heerlijk man, oude ja, levens Ja, dat genieker. mocht ook wel weer, want uh, we hebben een tijdje niet erin gezeten, maar, uh, nee, want de kachel die was uh, lek. Ik heb zo'n uh, kachel die staat in het water en er staat een gaatje in, en dus dan loopt die uh, vol. Ja? Oh! <laughs> dus die moet ik eerst repareren. Dus dan zuigt hij helemaal vol elke keer? Nou ja, hij drupt, heel langzaam drupt hij vol. En dan, uh, nou ja, dat werkt niet. Dus, dus dan dooft hij de vlam. Dus uh, ik heb hem uh, gerepareerd en dan nou konden we er weer in. Nou, dat is mooi nieuws. Ik zeg een gelukkig 2026 met veel Holter-bezoekjes. Uh, ja. <laughs> En And rumors, de alarmschijf van deze week op Q. Ja, zelf zegt hij dat hij helemaal terug gaat naar de sound van 2016. There's this is like super big trend. of like, bringing back 2016 music. it's a big This I kind of get it. And I get it to a, point where I made a song about it. Ja, ik weet ik weet niet, ik weet niet ik heb ook een beetje lopen googelen en dan kom ik op dingen als This is what you came for van Calvin Harris, weet je wel met Rihanna en zo. Ik hoort er niet echt in terug. Ja, goed zal mij. Dus ik ga de komende week meer uitzoeken wat voor een dance er allemaal uit 2016 precies komt. Ja, ik vind het heel erg van nu. Sterker nog, het is zo van nu dat vanmiddag toen ik aankondigde... dat het uh, de alarmschijf is in de top 40... dat Sander een appje stuurde met de Q-app. Hé, hey, is dit nou weer zo'n AI-vocal? Nou, de komende week ga je mijn collega's waarschijnlijk allemaal horen... over wie Thomas Gray is. Dat is een jongen uit Canada, hij is pas 22, hij maakt muziek. Maar die zangeres, daar moet je even wat dieper voor graven. Ik moest best wel diep googlen om uiteindelijk te komen bij Elera. Zij heeft dus uh, uiteindelijk het nummer ingezongen. En ze doet allerlei popproducties en dingen. Ik vind het een hele lekkere stem. Maar ze hebben het geschreven, nou ja, Thomas Tremblay. Zo heet hij eigenlijk, zijn artiestennaam Thomas Gray. Gewoon lekker met z'n tweetjes hebben ze dit liedje gemaakt. Dus geen AI voor de goede orde. Tot I'm feeling Lekker hem, stuivertje terug. Eén keer nickelback. How you remind me of key music. Het is vrijdagavond, de start van het eerste weekend van 2026. Maak er een mooie van. Gelukkig nieuwjaar met nieuw I Like It on Q. I like it like that. Cheap. en I like it on Q Music. Hoor je hem al rinkelen? Oho! De klok zit weer vol. Maar hoe vol? Welk bedrag zit erin? Het is aan jou de taak om stop te roepen. Doe je dat op tijd en ben je in het laatste volledig genoemde bedrag? Dat is het hele idee van knok tegen de klok. En jij mag zo meteen de bokshandschoentjes aantrekken om te gaan klokken, uh, knokken. Nou, nah, same shit. Uh, het enige wat je hoeft te doen, Fotootje sturen van een klok bij jou in de buurt met de Q Music app.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 Kijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. Ik ben zo meteen show me love. Safari duo, play the life. Je weet wel van die trommeltjes. And we gaan knokken tegen de klok. Maar met wie? Ja, misschien wel met jou, als jij een foto van de klok hebt gestuurd met de Q-Music App. Eerste nummer 1 uit de top 40. Dit is Taylor Swift and the fate of Ophelia op Q-Music. I heard you calling on the megaphone. Are uh, quite the pyro You light the match too Show me love on je music Gijs, goede avond. Hi, goede avond. Hoe is het leven? Ja, lekker, lekker. Nou, wat mooi. Hey, gelukkig nieuwjaar jaar, hè, trouwens. Man. Ja, nou, helemaal. Zelfs inderdaad, ja. Ik vergeet het elke keer. Het is, het is altijd maar een ding. Eigenlijk moet je elke dag zien, toch? Niet alleen het jaar. Hé, hey, dat is zeker waar. Mooi gesproken. Dat kan op een tegeltje. <laughs> nou, maak jij een voor me? <laughs> Ja. <laughs> Oké, okay, ja, goed, ja. Wat wil jij doen met een eventueel bedrag wat in de klok zit? Nou, mijn kinderen willen heel graag naar Avatar... Ja. Dus dan gaan we in ieder geval lekker daarvoor naar Avatar. En dan uh, misschien wat lekker zetten ervoor of, zo, of zoiets. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus we hebben het, hoeveel kinderen hebben we het over? Uh, drie kinderen en een vrouw. Zo, dus met z'n vijven naar de bios. Dat is gewoon ja. denk ik al 100 piek tegenwoordig. Ja, bijna wel, ja. Dan moet je nog een beetje snickie dingetje. Dus, nou, dan heeft iedereen ja, ook weer op, een goede uh, 15 uh, euro. Dus zitten we, laten we even gewoon makkelijk... Ik ben net de belasten, die is 200 euro. Ja, en dat heb je wel nodig, ja. Daarvoor nog uit eten, zeg jij? Ja, dan uh, mag ik zelf ook erbij lappen. Ja, dan zeggen we nog 30 de neus. Dus dan hebben we nog 30 keer 5 stukken. Nou, we gaan dus bijna voor 300 tot 350 euro. Dat, dat zou de wens zijn. Nou, oh, dat zou wel heel mooi zijn. In eind, dat ja. zou wel een vet, vet klokje zijn, zo de eerste. Ja, dat zou een dikke klok zijn. Je, je weet het, het nooit, he? Soms is het 100 euro, soms is het 200 euro. Het kan alle kanten op. Nee, ja, ik ben nu erg benieuwd. We gaan het wel meemaken. Gijs, ik spreek je zo. Ja, ja is goed. <laughs> <laughs> Met nu de Savi de Q.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 Grijshelven bij je jack hoor. Vier iedere yes. dag, niet enkel het jaar. Is dat goed omschreven? Ja, dat is zeker een goede omschrijving. Ja. Top, ja, ik ben namelijk een tegeltje voor je aan het maken om te bestellen. Oh ja, top, ja, dankjewel Stefan. <laughs> Knok! Knok! Tegen de klok! Ja, vier iedere dag, niet enkel het jaar. Grijs Schreuder 2026 op Q Music bij Stefan. Dat komt op het tegeltje te staan. Ja, zeker. Ja, je krijgt hem echt, hè, he, dat het je het weet. Dus ik mag blij ja, ja, ja. dat ja, okay. hij een mooie plek in het huis krijgt. Ja, ook zeker weten. Zeker weten. Boven mijn bed. Maar goed, dat kwam net in één keer spontaan te spraken. Uh, wij spreken elkaar, want jij speelt mee, speelt mee zo meteen met Knok tegen de klok. Ja. Jouw kans op een mooi geldbedrag. Ja. Het liefst ga je met de kids zeker. en je vrouw uit eten en naar de bios, naar Avatar. Ja, klopt. Daar heb je wel flink wat centjes voor nodig. Dus ik hoop dat er een mooi bedrag ja. in zit. Uh, wat, ja, wat is jouw ja, strategie? Ja, geen idee, want ik weet, ik heb vorige keer en het zit dat, dat ja, een beetje tot de 200 ongeveer, dus ja, ik wil ook niet dat ik risico nemen, want ik niks heb natuurlijk. Dus ik, ik ben benieuwd hoe die loper gaat. Ja. En wie is een beetje mijn indicatie uh, tot hoe ver kan gaan, denk ik. Ben je er klaar voor? Zeker. Let's go. 3, 2, 1. 58 euro. 71 euro. 103 euro. 197 euro. 241 euro. Stop. Oh, 241 oh. euro, Gijs. Jezus. Ik, uh, ja, ik heb geen idee hoeveel je nog ging, maar ik, denk, ik dacht, die 97 dan zou ik dan stoppen. Ik denk nee, ik ga nog eentje en dan is het klaar, anders verneuk ik het voor mezelf. pardon uh, <laughs> dan verpest uh, ik het voor mezelf. Mag je gewoon zeggen op de Nederlandse radio, het is gelukt. Ja, hè, wel, hè. Lekker, man. Dank je wel, Stefan. Dit is Echt? minimaal naar de bios en snacks. Ja, dat sowieso. En uh, misschien kunnen we een McDonald'sje pakken dan. <laughs> misschien wel. Hé, hey, we gaan ja, luisteren tot we... de ver de klok was gegaan als, het, ja. uh, als je niet gestopt had geroepen. Ja. 277 euro. Oeh. nou, nou, He? nou, hè? Nou, hè. Wat ja, is het? 30 euro verschil? 36. Daar had ik, daar had ik de, de librai ook niet van kunnen betalen. Dus, uh... Nee joh, niet eens bij de librai niet eens de, de parking. Nee, dat denk het ook niet. <laughs> nee, dus helemaal goed man. Wow, Gijs, dit bedankt. was officieel de allereerste knok tegen de klok van 2026. Ja, en jij hebt hem gewonnen. 241 ja, prijs, euro. Man. Heerlijk. Nou, super gaaf. Hey, hey, hey, oh. Ik kan er niks aan doen.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 De 12 op je music. Vrijdagavond met Usher en Pippel. DJ us Falling in love. Usher, Usher, Usher, allemaal yeah, yeah man.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 Dank oh. je, DJ. Ja, graag. Alsjeblieft, <laughs> Pippel, DJ Gardens Falling in Love op Q. Zometeen het nieuws van 11 uur met Marcel. En daarin, het winterse weer zet ons alleen maar aan om te kopen, te kopen, te kopen. Oh. Zo meer. En wat kopen we dan? Oh, dat ga je zo meteen kopen. Ja, ja oké. Okay. Uh, vorig jaar hadden wij een lijst. Uh, nee, dat is niet waar. Vorig jaar hadden we de top 40 het hele jaar. En toen hadden we begin dit jaar de top 100 van 2025. En dit liedje stond op 2.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 IKEA, een wereld aan ideeën. Het is weer Kids Festival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50% op speelgoed.